Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minder onderhoud aan huurhuizen. Tijd dringt voor Syrië, zegt WN-gezant Brahimi. En Jorien Termors stunt met titel op NK Allround. Ruim 20.000 huurhuizen worden de komende jaren minder grondig onderhouden. En ook krijgen veel huurders later dan gepland... of voorlopig helemaal geen dubbel glas of extra isolatie... Tegelijkertijd zal driekwart van de huurders wel meer huur moeten gaan betalen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS bij ruim 150 corporaties... die samen een miljoen sociale huurwoningen bezitten, verspreid over het land. De corporaties schuiven dat soort uitgaven op de lange baan... omdat ze van het Rijk voor ze moeten bezuinigen. Bijna de helft van alle corporaties stopt vanaf 2014 met nieuwbouw. In totaal schappen corporaties de komende jaren voor zeker 3 miljard aan projecten... voor de bouw van zeker 16.000 woningen. De internationale gezant voor Syrië, Brahimi... is pessimistisch over een oplossing voor het conflict. Vrede is nog mogelijk, maar de tijd dringt... zei de gezant na gesprekken in Damaskus en Moskou. Volgens Brahimi is de kern van het probleem... dat de strijdende partijen niet met elkaar willen praten. Hij probeert al maanden een gesprek op gang te brengen... onder meer door te overleggen met Rusland... een bondgenoot van de Syrische president Assad. Uitgangspunt voor Brahimi is het vredesplan... dat afgelopen zomer in Geneve werd opgesteld. Daarin staat onder meer dat er een overgangsregering komt... waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Syrische oppositiegroepen voelen niet voor het plan... omdat Assad niet op voorhand van deelname wordt uitgesloten. De bereidheid om te onderhandelen is de laatste maanden verder afgenomen... doordat de opstandelingen het gevoel hebben aan de winnende hand te zijn. In Zeist is een deel van een flat ontruimd na een brand in een kelderbox omdat er veel rook is, moeten mensen hun huis uit. De brandweer vermoedt dat er vuurwerk ligt in een van de kelderboksen... omdat sommige knallen hebben gehoord. Hoeveel vuurwerk er ligt, is niet bekend. Dertig woningen zijn ontruimd. Niemand is gewond geraakt, zegt de brandweer. De omgeving van de flat in Zeist is afgezet. Een groep van zes jongeren heeft vannacht een spoor van vernieling achtergelaten in Dronten. Een jongen van 17 is aangehouden. De groep had tuinmeubilair uit tuinen gehaald en vernield, Feestverlichting uit bomen getrokken, autospiegelstuk getrapt en ruitenwissers afgebroken. En er was ook een tuinslang over de straat gespannen en er was een tuinbank op een auto gezet. Een aantal mensen heeft aangifte gedaan van vernieling. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen in Dronten worden aangehouden. Luchtvaartmaatschappij Ryanair ontkent dat piloten onder druk worden gezet om met zo weinig mogelijk brandstof aan boord te vliegen, om zo te besparen op de kosten. In het KRO-televisieprogramma Reporter hadden vier piloten dat gezegd. Op een avond in juli deden drie toestellen van Ryanair een noodoproep om in Valencia te landen, omdat ze te weinig brandstof hadden. Volgens Ryanair blijkt uit officiële rapporten over de drie uitgeweken vliegtuigen dat alle drie de piloten extra brandstof hadden meegenomen. En ook staat in de rapporten van de Ierse en Spaanse autoriteiten dat Ryanair wordt gerekend tot de veiligste luchtvaartmaatschappijen van Europa. De vliegtuigcrash gisteren bij een vliegveld in Moskou... is waarschijnlijk veroorzaakt door een falend remsysteem... tijdens de landing. Zo blijken uit de vluchtgegevens in de zwarte doos... en de gesprekken in de cockpit, meldt het persbureau Interfax. De Tupolev van de Russische maatschappij Red Wings... schoot van de landingsbaan, kwam terecht op een auto weg... en vloog in brand. Het dodental van de crash is vandaag opgelopen tot vijf. Nieuwslezer Arend Langeberg is afgelopen nacht overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Langenberg begon zijn loopbaan bij Radio Veronica. Hij stapte over naar het ANP, waar hij nieuwslezer werd bij de publieke omroep... en later bij commerciële radiostations als Sky Radio en Classic FM. Bij het programma van Peter R. de Vries was Arend Langenberg de voice-over. Twee jaar geleden werd hij geopereerd wegens darmkanker. In 2001 werd Langenberg onderscheiden met de Marconi Award voor de beste stem. Arend Langenberg is 63 jaar geworden.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 Schaatser Jorien Termoors heeft verrassend het, het NK Allround gewonnen. De 23-jarige Short Trackster was sterker dan drievoudig kampioenen Irene Wust, die het zilver pakte. De Valkenburg won brons. Bij de mannen heeft Sven Kramer de leiding overgenomen van zijn ploegenoot Jan Blokhuizen. Kramer versloeg op de 1500 meter zijn voornaamste concurrent in een direct duel en ging hem voorbij in het klassement. En op de afsluitende 10 kilometer, die op dit moment aan de gang is, heeft Kramer 0,64 seconden voorsprong op Blokhuizen. Dan het weer wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. Er staat een stevige zuidwestenwind en het is een graad of acht. Morgen hier en daar motregen en maximaal rond 10 graden.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 Staffing. Good thinking. itstaffing.nl. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independent.nl Vlucht boeken? Hotel erbij? Kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. De strijd barst los tussen onze topschaatsers en de internationale top. Het Ascent ISU EK Allround. Op 11, 12 en 13 januari in Tial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 Het laatste hier op de zondagmiddag. Wie wordt er een Nederlands kampioen allround? Jan Blokhuizen of Sven Kramer? Die rit zometeen. De voorlaatste rit is momenteel bezig in Heerenveen. Sebastian Timmerman. Ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen Sven Kramer. Ondanks het feit dat het verschil maar 64 honderdste van een seconde is. De voorlaatste rit inderdaad tussen Rens Rottevel en Maurice Vriend. Alweer eventjes onderweg. Bijna vijf minuten. Inmiddels ietsje meer dan vijf minuten. Maurice Vriend staat derde in het klassement. heeft drie seconden en 84 honderdste voorsprong op zijn ploeggenoot op Rens Rottevel. Uh, dat is hij uh, aan het verspelen in deze rit. Dat is ook niet zo gek als je kijkt naar het verschil in de persoonlijke records. En als je in het verleden hebt gekeken sowieso naar de 10 kilometers die Rens Rottevel heeft gereden. En die uh, Maurits Vriend heeft gereden. Vriend is echt een 1500 meter specialist. En daar zal hij zich uh, meer en meer op gaan toeleggen. Ook met het oog op volgend seizoen op de Olympische Spelen. Rens Rottevel snoept er in deze ronde weer twee tiende bij. Ten opzichte van zijn rechtstreekse tegenstander van nu. Rottevel is uh, acht seconden langzamer dan Bob de Jong. is ietsje langzamer en een halve seconde ongeveer als Tetjan Bloemen. En hij mag op Tetjan Bloemen ook nog eens 15 seconden verliezen, die Rotterveel, om hem voor te blijven in het algemeen klassement. Dus wat dat betreft lijkt het zo dat uh, Rens Rotterveel, de 23-jarige Zuid-Hollander, ook dus uit die ploeg van Jan van Veen, na matige 5 kilometer gisteren toch onderweg is hier richting de bronzen medaille van dit Nederlands kampioenschap allround. In de afgelopen ronde heeft hij weer een uh, 2 erbij gesnoept. En Jan van Veen ziet dat het goed is. Doet namelijk de duim omhoog. En die zak dan eventjes door de knieën. Iets meer bij Maurits vriend. Die krijgt wat meer uh, berichten mee. Uh, wat meer aanwijzingen mee van Jan van Veen. Op het moment dat hij de buitenbocht induikt. Rens rotteveel. Komt de binnenbocht alweer uit. Armen op de rug. Heeft zijn kadans gevonden. En hij is bijna halverwege. Nu namelijk 4800 meter afgelegd. Als hij dadelijk aan de overzijde de kruising verlaat. Is hij halverwege deze 10 kilometer. Met 631, 39 is hij nu zelfs iets sneller. Dat Tetsjan Bloemen wel 10 seconden langzamer dan Bob de Jong. Maar... Rens Rottevel is uh, bezig om in ieder geval misschien ook zelfs wel een persoonlijk record te gaan rijden. Want dat staat op 13.3394. En dan zit hij op dit moment zelfs binnen, binnen de tijd die hij reed bij het WK round van Calgary. Dus dat geeft ook wel aan dat Rens Rottevel bezig is aan een hele degelijke, een voor hem goede 10 kilometer. Hij heeft er 5200 meter op zitten op dit moment. Een uurtje geleden ging de titel bij de vrouwen naar Jorien Termos. En dus werd iedereen wust ontroond, nog wel door een eh, dame die uit het shortweg komt. De nummer 2 van het NK, in gesprek met Steven Dalebout. Voor jullie te moors was het een weekend van uh, Veni Vidi vici. Hoe zou jij jouw uh, weekend willen omschrijven? Ah, ja, prima weekend. Goed genoeg. Uh, vier goede afstanden gereden. Een weekend waar ik verder mee kan en een weekend uh, waar ik gewoon heel goed tevreden mee moet zijn. Ja, dat was vooraf ook de inzet. Kijken, ja, je had lang niet gereden, hè? geen wedstrijd gereden. Kijken ja, hoe, dat er, hoe het ervoor stond met het oog op de rest van het seizoen. Ja, ja zeker. De, de, de bedoeling was om, uh, om uh, twee deeldoelen, het is uh, wereldbeek 3 kilometer, en uh, wereld, of, ticket uh, EK. En uh, allebei de doelen zijn gehaald en we hebben gewoon een goed toernooi gegeven met vier goede armen, met goede tijden en uh, ja, een, een tweede plek. En uh, ja, dat is een prima tweede plek. Maar als je diep in je hart kijkt, ja, verliezen doet toch altijd wel een beetje pijn, lijkt mij. Nou, als je op deze manier verliest, is niks. Uh, ja, dat doet niet pijn. Ik bedoel, uh, Jurien was gewoon duidelijk de sterkste. En uh, dat, ja, daar kan ik alleen maar uh, diep respect voor hebben. En dat heb ik ook. En uh, ja, weet je, ik, uh, ik, ben, ik heb dit nodig om verder te groeien. En om uh, straks te uh, proberen uh, om nou, uh, um, stappen te zetten. Om straks uh, op het EK en later nog op het WK-round heel goed te zijn. Wat, wat, wat zegt het jou dat, dat iemand uit de short track, uh, die nog nooit de vijf kilometer heeft gereden... Ja, hier een uh, beetje... Uh, bleu instapt en dan meteen die titel weggrijdt. Zegt dat veel over haar? Of zegt dat ook iets over het niveau van de van lange banen? Hoe, hoe denk jij daarover? Het zegt veel over haar. Ik bedoel, het zegt dat ze het dat ze weekend van haar leven heeft gereden. Dat ze heel onbevangen en lekker heeft geschaatst. En vier super goede afstanden heeft neergezet. Dat ze super sterk is. Dat ze talent heeft voor de schaatsbeweging. En dat ze ja, fysiek dik en orde is. Dus um, ja, dat, dat zegt vooral iets over jullie. En dat doet niks af aan onze prestaties. Want als je kijkt naar mijn tijden. dan. Uh, ja, weet je. dan uh, rij ik gewoon prima tijden. Ik bedoel, 1.56.8 8 is gewoon uh, prima voor. Uh, op een enkel round hier in Tielhof. Ja, nou, precies. Zij daar ook uitstekende tijden. Um, niks af, uh, we willen ook niks afdoen aan haar prestatie. Um, zeg, hoe ga jij nu um, de komende weken in? Het is nu het einde van het jaar. Morgen, de laatste dag van het jaar. ga je, ga je, ga je oud en nieuw vieren, champagne en, en al dat soort dingen? Of... Valt het tegen voor jou? Ik heel hard tegen, want ik moet woensdag weer aan de bak. Want 156-8 is niet genoeg. Dus ik moet weer skaten over. En uh, ja, dat is in Nederland hè, altijd fijn. En, uh, dus ik zal en uh, nieuw gewoon lekker uh, om 10 uur op bed liggen. Echt waar? Ja zeker. Ja, goed, uh, dat uh, iedereen wist, is de nummer 2 van het uh, NK in gesprek met uh, Steven Daalboud. Overigens kan ik u nog melden dat QPR tegen Liverpool, des dat hij momenteel bezig is in Engeland, daar wordt altijd gespeeld. Al na tien minuten op 0-1 is gekomen. Liverpool aan de leiding door een doelpunt van wie anders dan Luis Suarez. We gaan weer eens naar de 10 kilometer, de derde rit. Hoe ver zijn we inmiddels, Sebastian? Uh, Rens Rotteveel is uh, iets meer dan 10 minuten onderweg. En uh, als ik naar het scorebord kijk, dan zie ik er staan 7600 meter slash 6... Oftewel, 7600 meter heeft hij nu afgelegd. En dan heeft hij nog zes ronden te gaan. 10 minuten, 17 seconden en 52 honderdste is zijn doorkomsttijd. Ietsje boven het schema van Ted Bloemen. Die uitkomt op 13, 21, 24. Als hij dat vast weet te houden in uh, die laatste zes rondjes. Nu inmiddels nog 5,5 ronden van deze 10 kilometer. Uh, dan zit er een persoonlijk record in voor Rens Rottevel. 23 jaar dus. Afkomstig uit Oude Wetering in uh, Zuid-Holland. Voor het derde seizoen rijdt hij alweer voor de ploeg van Jan van Veen. Een paar jaar geleden. Plaatste hij zich voor de eerste keer voor een EK Allround. Was in Hamar. Daar werd hij toen achtste. Vervolgens reed hij nog het EK van Colalbo in 2011. Werd hij elfde. Reed hij het WK Allround in datzelfde seizoen in Calgary. Werd hij tiende. Hij heeft internationale Allround ervaring. En het lijkt er dus op. Tenminste, die conclusie kunnen we wel trekken. Dat hij dat gaat uitbreiden. Die ervaring met deelname aan het EK Allround. Over twee weken hier in Ereveen. Die kwalificatie heeft hij inmiddels wel op zak. Als hij tenminste geen fouten meer maakt in de Iets meer dan vier ronden die hij nog moet afleggen. Binnen de lijnen blijven, geen blokjes wegtrappen. En ook niet onderuit gaan. Hopen dat je schaatsen blijft. blijven. Dan komt het allemaal goed voor Rens Rottevel. 11-22-65. Rondetijd nu 32.6. Wat dat betreft rijdt hij een hele degelijke, hele vlakke 32.6. Hij heeft er dus nu 8400 meter op zitten. En dan, als ik zijn rondetijd vergelijk met zijn tweede volle ronde zeg maar, op snelheid, de ronde naar de 1200 meter toe, dan heeft hij daarin maar een verval van drie tiende van een seconde. Dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. Het is gewoon een hele degelijke en een hele vlakke. Tien kilometer van rens Rottevelse tegenstander. Maurits Vriend kreeg net nog wat aanwijzingen meegeschreeuwd, toegeschreeuwd van Sven Kramer, die zich aan het warmrijden is voor de laatste rit. Maurits Vriend rijdt op een grote achterstand, een halve baan inmiddels. En dat is veel te veel, want hij mocht maar drie seconden en 84 honderdste verliezen op rens Rottevel. om voor te blijven in het algemeen klassement. En dat betekent dat, zoals zowel we wel aanzagen komen, Maurice Vriend naast het podium gaat vallen. En dat het podium wel bereikt gaat worden, behaald gaat worden door Rens Rottevel. En dat deed hij nog niet op een NK Allround. Wel al een keertje vierde, een keertje vijfde, een keertje zesde. Maar hij stond nog nooit op het podium. En dat gaat hij nu wel doen. Nog twee ronden. 12, 28, 60 is de doorkomsttijd. De rondetijd is 33,1 seconden. Dan gaat dat inmiddels wel behoorlijk omhoog. Het verschil met Tertjan Bloemen is nu 9 seconden. Dat moet hij dan nu nog wel beetje zien te beperken in die laatste twee ronden. Want Bloemen wist die laatste twee ronden... nog wel een versnelling door te voeren. En hij mag 15 seconden verliezen. Maar dat mag hij toch niet meer weggeven... Rens Rottevel, Als hij op weg is naar de bel. De bel voor de laatste ronde. Dat uh, lichtblauwe met witte pak. 13-01-94. Oei, 33-3. Ja, dan gaat het toch in één keer hard. Hard omhoog met de rondetijd. En hard omhoog met de achterstand. Iets meer dan 10 seconden nu op Tetsjong Bloemen. Maar hij mag nog 4 seconden extra verliezen... In de laatste ronde eventueel Bloemen voor te blijven in dat algemeen klassement. Maurice Vriend, die zit er helemaal doorheen. Zij het al eerder meer een 1500 meter man dan een 10 kilometer man. En dat zie je ook. Moe gestreden gaat hij daar de laatste ronde in. Terwijl Rens Rottevel op weg is naar de finish. 13.33.94 33 94 zijn Daar komt hij dan net niet aan. Het wordt 13.35.30. 30. Maar daarmee heeft hij wel de bronzen medaille. Dus op dit Nederlands kampioenschap allround in de wacht gesleept. Hij blijft zo'n Bloemen voor in dat algemeen. Klassement. Het brons gaat dus sowieso naar Rens Rotterveel. En Maurits vriend ook inmiddels uit de laatste bocht. Hij gaat voorbij gestoven worden. Niet alleen door Rens Rotterveel in het klassement. Maar ook door Tetjan Bloemen. Maar hij rijdt uh, dan wel net een persoonlijk record op de 10 kilometer. 13.56... 43, maar duikelt naar beneden. Want uh, niet alleen Rottevel en Bloemen zijn voorbij. Ook uh, Bob de Jong is deze Maurits vriend nog voorbij gegaan in het algemeen klassement. Dat wat betreft de strijd om de EK-tickets en de strijd om uh, het brons. Dat gaat dus naar Rottevel. Nu gaan we kijken naar de strijd om het goud. Het goud tussen Sven Kramer en Jan Blokhuizen. Ze gaan de baan opzoeken en gaan dadelijk rijden met als inzet. Dus die 64 honderdste van een seconde. Het verschil tussen Kramer en en inmiddels QPR tegen Liverpool op 0-2 gekomen na ruim een kwartier spelen. Het tweede doelpunt voor de Reds werd opnieuw gemaakt door Luis Suarez. Bas Kerkz 1977 en Lido Shuffle Blokhuizen tegen Sven Kramer. Geven ze elkaar al iets toe, Sebastiaan? Het gaat nu zij aan zij aan het einde van de kruising. Maar Sven Kramer gaat de binnenbocht in. In het groen met zwarte pak. TVM in witte letters daar natuurlijk op. De naam van de sponsor. En zoals we de laatste tijd, de laatste jaren eigenlijk vertrouwd zijn... de gouden bril voor de Olympisch kampioen op de 5 kilometer. Sven Kramer tegen Jan Blokhuizen. Oeh. Die alweer een paar keer met vuur heeft gespeeld hoor. Als ik zo kijk naar de lijnen en zo nu en dan hoe dichter weer in de buurt komt bij de Blokjes. Gisteren kwam hij er goed mee weg toen hij een blokje wegtrapte bij het opkomen van de kruising. Bij het uitwaaieren zeg maar de kruising op. Maar de scheidsrechter Jan Bolt kon aan de hand van de beelden niet definitief vaststellen of de schaats nou in zich heel over de lijn was of niet. Dus kwam hij weg met dat weggetrapte blokje. Maar zoekt de grenzen zoals altijd weer op Jan Blokhuizen. Hij rijdt een aantal meter, zo'n 2, 3 meter achter Sven Kramer naar 2800 meter Kramer. 31-5 voor de ronde. 44-44. Daarmee is hij 16-e langzamer dan Bob de Jong was. Die natuurlijk nog altijd de snelste tijd heeft. Met 12-58-34 in deze fase van de wedstrijd. Zoekt hij. Jan Blokhuizen als het ware even op op de kruising. Ging even mee in de rug van Blokhuizen in de slipstream. En met de twee binnenbochten die Sven Kramer voor de boeg heeft. Neemt hij dan verder afstand in zijn eerste 10 kilometer van dit seizoen. De laatste keer dat Sven Kramer een 10 kilometer reed was bij het wereldkampioenschap Allround. Dat hij natuurlijk won van dit kalenderjaar van het afgelopen seizoen in Moskou. En toen hij ook die 10 kilometer won. Bij de lange afstanden won en daar zijn vijfde wereldtitel allround pakt Hij werd vier keer Nederlands kampioen. Als hij meedeed, won die Sven Kramer in 2005, in 2007, in 2008 en in 2009. Sindsdien deed hij niet meer mee aan het Nederlands kampioenschap. Maar als hij erbij was, werd hij ook Nederlands kampioen. Blokhuizen stond twee seizoenen geleden voor de eerste en enige keer op het podium... met de bronzen medaille. En Blokhuizen rijdt op de baan na meter of 10, 15 achter Sven Kramer aan, Die na 3600 meter een tiende er weer bij heeft gesnoept. 47-63 is de doorkomsttijd. 48-84 de doorkomsttijd voor Jan Blokhuizen. En dat betekent dat hij inmiddels één seconde en twee tiende van een seconde... langzamer is dan zijn opponent, dan Sven Kramer. Kramer in de wetenschap dus dat Kramer ook nog eens die 64 honderdste van een seconde voorsprong heeft op deze 10 kilometer. Maar dat moet hij toch kunnen redden, Sven Kramer, die het eind weer is opgekomen en dan op weg is naar de volgende passage. Bob de Jong had die 5.18.09 en hij komt weer dichterbij door een versnelling. Tijalf, dat is mooi, reageert meteen op die versnelling, want de tijd gaat terug naar 31 rond. En de 518 5.18.65, daarmee zit er nog maar een halve seconde van Bob de Jong, die eerder vandaag het kampioen. Kampioenschapsrecord van Sven Kramer. En dan denk je misschien, ja, wat is nou een kampioenschapsrecord? Maar Sven Kramer, die heeft zoveel eergevoel. Die is eerzuchtig genoeg. dat hij altijd alles wil winnen. en de records op zijn naam wil hebben. Dus misschien dat hij dat record ook nog wel gaat aanvallen. zodra hij in de gaten heeft dat hij Jan Blokhuizen heeft gelost. Hij heeft Blokhuizen in ieder geval op meer achterstand gereden. Alhoewel Blokhuizen nu wel dezelfde rondetijd rijdt: 5,50-09 voor Kramer. en 5,52-04 voor Jan Blokhuizen. Betekent dat hij bijna twee seconden uh, langzamer is. Dan Sven Kramer als we bijna ook op de helft zijn van deze 10 kilometer. De volgende doorkomst is de 4800 meter. Blokhuizen in de buitenbaan, Kramer in de binnenbaan. Muziek op de achtergrond, dat is allemaal nieuw. Volgens mij is dit Michael Jackson die we op dit moment op de achtergrond horen met Biedit. Muziek van lang geleden en Biedit verslaan. Nou Sven Kramer is Jan Blokhuizen op dit moment aan het verslaan. 6'21, 44, rondetijd 31, 3. Hij snoepte weer twee tiende bij ten opzichte van Jan Blokhuizen en... Hij snoept er twee tienden af ten opzichte van Bob de Jong. En het verschil tussen Kramer en het schema van Bob de Jong is nog maar 41 honderdste van een seconde. In de wetenschap is dus ook dat Bob de Jong in de uh, tweede deel van zijn twee kilometer... en dat tweede deel zijn Kramer en Blokhuizen inmiddels ook ingegaan... die rondetijden naar de dertigers wisten te krijgen. En uiteindelijk zelfs in 30 laag eindigde. 31-1. In deze ronde voor Sven Kramer, 652-64. Komt er nog een aanval van Jan Blokhuizen? Of komt die aanval er toch niet? Kan Jan Blokhuizen niet beter dan dat hij op dit moment aan het laten zien is op deze 10 kilometer? Blokhuizen, die al wel 10 kilometers reed dit seizoen. Hij reed er twee bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Eindigde hij als derde, 1306-99. En hij reed ook de wereldbeker in Astana. Daar eindigde hij op de zevende plaats in 13-11. Kramer heeft er 5600 meter op zitten. 7,23,75, 131.1, 31,1. Weer een tiende sneller in deze ronde dan Jan Blokhuizen. Het verschil is al meer dan 2,5 seconden. In het voordeel van Kramer, die dus ook nogmaals een keer gezegd... weet dat hij met 64 honderdste van een seconde voorsprong... deze slotafstand, deze 10 kilometer, is ingegaan. En het ziet er allemaal nog weer prima uit zeg, bij Sven Kramer... als je hem zo ziet rijden, terwijl we zoveel twijfels hadden. En niet alleen wij, ook Sven Kramer had twijfels toen het seizoen begon. Ook nadat hij bij de trainingskamp in Colalbo... Een paar weken geleden nog weer een keer onderuit ging. Nou, ook weer een lichte blessure bij een start opliep. Maar nu komt Jan Blokhuizen eraan. 30-8 voor Blokhuizen. 31-3 voor Sven Kramer. In deze ronde. Die leidde tot de 6 kilometer. Jan Blokhuizen. Iemand die ook altijd wel veel brani heeft. Die uh, een lekkere grote mond heeft. Die zijn ambities durft uit te spreken. En dat is goed. Die uh, probeert nu de aanval te doen. Maar Kramer heeft dat in de gaten gehad natuurlijk. Ja, dat is ook niet zo gek. Je hebt niet alleen coaches op de kruising. Je hebt ook nog eens Tiof dat erop reageert. En hier is dan het antwoord van Sven Kramer met een 30-7 in de afgelopen ronde. En Blokhuizen een 30-9. En dus loopt Kramer weer 2 tienden uit in de afgelopen ronde. Is die schijnaanval, of die kleine poging in ieder geval... van Jan Blokhuizen, is die beantwoord door Sven Kramer. Die Gerard Kemkes is gepasseerd, zijn coach aan de overzijde. En die nog een achterstand heeft op Bob de Jong... van 31 honderdste van een seconde trouwens net... toen we op weg waren naar de 6400 meter. Komt er nog een tweede poging van Jan Blokhuizen. Komt er nog een tweede aanval van Jan Blokhuizen door Noord-Hollander. Hier is Kramer, 30-6 in de afgelopen ronde. Dus ook hij duikt nu verder en verder die 30 gezin. Maar het is toch mooi om te zien hoor, dat Jan Blokhuizen dat met 58-67... ook gewoon doet in deze fase van de wedstrijd. Maar dat verschil op die baan, dat is toch net iets te groot. En dan kan Rutger Thijssen wijzen wat hij wil, wijzen richting uh, Sven Kramer. Maar dan uh, weet uh, de assistentcoach van TVM en eigenlijk de vaste coach... van uh, Jan Blokhuizen toch ook wel dat dat verschil, net als eerder vandaag door Sven Kramer al is gemaakt uh, in het begin van de race en dat Kramer kan consolideren. publiek begint mee te klappen, meer en meer mee te klappen, maar Kramer uh, wint weer twee tienden in de afgelopen ronde. Zeven ronden nog te gaan. Uh, Gerard Kemkes wijst nog een keertje naar het rondeport waar die 30-3 op staat. En in de afgelopen ronde was uh, Sven Kramer weer dichter in de buurt aan het komen ook van uh, Bob de Jong. Maar die ging echt naar de 30 laag in de slotfase van zijn 10 kilometer. Zit dat er nog in bij Kramer? Of denkt hij van nou, dat kampioenschapsrecord, dat kan maar dan nu wel. Even eventjes worden afgenomen. Dat kan maar gestolen worden. Ik ben in ieder geval op weg naar weer een Nederlandse titel. De vijfde in totaal. Nou, daar komt hij. 31-0. Het loopt er zelfs ietsje op. En 30-7 is een nieuwe nou ja, poging om in ieder geval dichterbij te komen van Blokhuizen. Drie tiende van een seconde kruipt Blokhuizen richting Kramer. Maar Kramer gaat in deze ronde weer van de buitenbaan naar de binnenbaan toe. En dan heeft hij weer de mogelijkheid om uh, te pareren. Een klein beetje weer te pareren. En die rondetijd weer terug richting de dertigers te brengen op weg naar de 8 kilometer. Douwe de Vries hangt daarover de boarding. Roet eerst wat naar Kramer en daarna wat naar Blokhuizen. 37, jaar hoor. Kramer gewoon weer terug in de dertigers en Blokhuizen. Die verliest een tiende van een seconde ten opzichte van zijn afgelopen ronde. Die gaat namelijk naar 30-8. Ja, dat moet toch zo nu en dan ook soms frustrerend zijn voor Jan Blokhuizen. Die 23-jarige Noord-Hollander. En voor de andere concurrenten. Want iedere keer denken ze dichterbij te komen bij Kramer. Iedere keer denken ze dat verschil met Kramer te kunnen overbruggen. Denken ze Kramer echt te kunnen gaan verslaan in een toernooi als deze. Maar als dan het puntje bij het paaltje komt en de realiteit gaat spreken. Dan blijkt Kramer toch een maatje te groot. 30-9. 30-3 nu voor Blokhuizen. En 16e in deze ronde sneller. Het verschil op de baan is nog wel anderhalve seconde. En gaan we dan nu in die laatste rondjes, die laatste 3,5 ronde, nog een echt duel zien. Blokhuizen kruipt richting Kramer op de kruising. Maar weer hetzelfde als bij de twee pogingen die hij hiervoor deed. Kramer heeft nu de binnenbocht. Al heb ik het idee dat Blokhuizen nu wat dichter in de buurt blijft van Sven Kramer. Op weg naar de 8800 meter. 6400 heeft hij sowieso dus voorsprong. Kijk, Antwoord Kramer 30-2. Zelfde rondetijd als Jan Blokhuizen. Kramer die, uh, doet dat uitstekend. Iedere keer als Jan Blokhuizen dat verschil verkleint... dan uh, zet hij ook gewoon nog eens een keertje aan. Dan laat hij zien dat hij technisch zo goed kan rijden. En dan rijdt hij dezelfde rondetijd als Jan Blokhuizen. Kramer neemt absoluut geen risico's. Dat mag je natuurlijk ook niet doen... als je een verschil hebt van 64 honderdste van een seconde. Komt hij weer aan. Twee ronden is deze 10 kilometer nog lang. En ik heb het idee... maar laat ik me niet te vroeg uitspreken. oh Dat Blokhuizen definitief is verslagen... Nou, nou, dat idee kan ik nu wel omzetten inderdaad in realiteit. 29,5 pest Sven Kramer eventjes uit het lichaam. En dan is hij ook nog maar een seconde langzamer dan Bob de Jong. En gaat hij misschien ook wel gewoon die Nederlandse titel pakken met de winst op deze 10 kilometer. Zo eager als hij is. Het ziet er allemaal nog perfect uit. Is deze Sven Kramer, is hij echt gewoon weer helemaal terug op het oude niveau. Is hij misschien nog zelfs wel ietsje beter. De laatste ronde gaat hij in en hij is nog maar ietsje langzamer dan Bob de Jong 9. 10e van een seconde. 29-9 de afgelopen ronde. De laatste ronde van het Nederlands kampioenschap allround voor Sven Kramer. De armen op de lucht. Jan Blokhuizen is definitief verslagen. Hij gaat voor de vijfde keer Nederlands kampioen worden in zijn vijfde Nederlands kampioenschap allround. Dat hij ook rijdt. Sven Kramer is gewoon weer absoluut, absoluut top. Komt er ook de winnende tijd aan op de 10 kilometer? Nee, dat zit er dat niet in. De, rit, de 10 kilometer wordt gewonnen door Bob de Jong. Maar Sven Kramer is andermaal Nederlands kampioen geworden. Jan Blokhuizen in 13.03.42. Derde op de 10 kilometer achter Bob de Jong en Sven Kramer. En tweede op het Nederlands kampioenschap allround. Rens Rottevel pakt de bronzen medaille. En de vierde plaats gaat naar Tetjan Bloemen. En dat is normaal gesproken ook genoeg uh, om een, op een plek te krijgen voor het Europees. Kampioenschap allround over twee weken hier in Tioff. Koeverweij ging onderuit. Maar ik denk niet dat ze die uh, gaan aanwijzen. Zeker niet nu Tetjan Bloemen ook bij die top 4 zit. Eén ding is in ieder geval zeker. Dat Kramer over twee weken te zien is bij dat Europees kampioenschap allround. En dat Sven Kramer hier zijn vijfde Nederlandse titel heeft gepakt op het allround. Nog twee en dan staat hij op gelijke hoogte met Hilbert van der Duim. Die met zeven Nederlandse titels recordhouder is. Het feestje van TVM met goud en met zilver. Beide mannen voor Kramer en Blokhuizen... Het brons is dus voor Rens Zo Zometeen reacties vanuit Heerenveen en Queens Park Rangers tegen Liverpool. Staat na een half uur spelen inmiddels op 0-3. Eerste twee doelpunten voor Liverpool werden gemaakt door Suarez. De derde is juist door Agger. Radio 1. Het NOS Journaal. Alles is geweest, hier is Mark Visser. Ruim 20.000 huurhuizen worden de komende jaren minder grondig onderhouden. Nu krijgen veel huurders later dan gepland of helemaal geen dubbel glas of extra isolatie. Tegelijkertijd zal driekwart van de huurders wel meer huur moeten betalen. En worden er minder nieuwbouwhuizen gebouwd. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS bij ruim 150 corporaties. Corporaties schuiven de uitgaven op de lange baan omdat ze van het Rijk fors moeten bezuinigen.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 Met nog een aantal buien boven het land. Vanavond, vannacht vooral, met de meeste in het noorden. Dan is het in het zuiden overwegend droog met wat opklaringen. Het koelt wel af, maar niet ver. Want de minima liggen tussen 5 en 8 graden. Het waait daarbij flink uit het zuiden tot zuidwesten. En de meeste wind staat uiteraard bij zee. Waar het morgen misschien wel even stormachtig gaat waaien met windkracht 8. Verder de hele dag veel wind, bewolking ook. In de ochtend in het zuiden nog wel wat zon hier en daar. En in de loop van de middag en avond gaat het dan van het noordwesten uit regenen... zodat de jaarwisseling naar alle waarschijnlijkheid nat verloopt. Het is zacht, 8 tot 10 graden. En in het nieuwe jaar wordt het dan minder nat, veel minder nat zelfs. Er komt ook wat meer ruimte voor de zon, maar het blijft wel aan de zachte kant. Sven Kramer werd zojuist in Heerenveen, Nederlands kampioen allround... alweer voor de vijfde keer. Zonder de reacties vanuit Tiaf en we hebben muziek. Don't you come? En, Rosie. en We gaan de plaat even wat uh, in, uh, in, in kaderen, iets onderbreken... want we willen even naar Steven Dalenbouw, want die staat daar met de nummer 2 van het 1K. Jan Blokhuizen die zijn schaatsen aan het losvrikken. is. Want die zit al zo lekker strak. Jan, wat een uh, ja, mooi gevecht was dit weer. Alleen het liep niet zo mooi af voor jou. Ja, goede team, denk ik. Uh, tactisch uh, iets, anders, iets anders aangepakt dan normaal. En, uh, ja, dat ging wel mooi, maar het uh, was niet genoeg voor de winst. Dat is jammer. Leg even uit, wat was die andere tactiek? Ja, normaal ga ik zelf wat harder van start en dan uh, laat ik eigenlijk tegenstanders mij gebruiken. En uh, dit, uh, dit keer uh, was ik wat meer uh, ja, zeg maar in, in de slipstream aan het rijden en dan uh, naar het eind gewoon uh, proberen naartoe te kruipen. En, uh, drie, keer, drie keer deelde je een stoot uit, maar ja, die, die pakte Sven Kramer, die ving die goed op hè? Ja, die, uh, die pakte die hij goed op. Uh, Sven rijdt ook gewoon een hele goede, goede tien hier. Maar uh, al met al denk ik, uh, kan ik terugblikken op een goed toernooi. En uh, dit is niet mijn... Uh, dat is niet meer piek, die, die moet eigenlijk op het EK plaatsvinden, dus ik denk, uh, goede voorbereiding zo, ja. Wat uiteindelijk, ja straks komt het EK eraan, ook dan zal weer de vraag zijn, kun jij Sven Kramer verslaan? Maar uh, heb je het gevoel dat je nu dichterbij bent gekomen? Ja, ik denk zeker op de lange afstanden. En uh, als mijn, uh, mijn sprint uh, in die 500 meter, als dat gewoon uh, ja, net even optimale races zijn, ja, dan kan je net even wat meer voorsprong pakken. En dan kan je uh, op een ander mini-tiening gaan, maar...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 je moet ook leren tevreden zijn en de goede dingen eruit halen. Daar, daar groei je van. Jan Blokhuis, Jan Blokhuis. de nummer 2, dus, daar van het uh, NK Allround. Zometeen nog de reactie van de winnaar, de Fries Sven Kramer. Eerst naar een andere Fries, want het was de prestatie van het jaar. De internationale pers was lovend. En ook in Nederland werd zijn oefening op de juiste waarde ingeschat. Epke Zonderland. Een gewone jongen uit Friesland die in Londen met de druk kon omgaan. Wat een jaar voor Epke Zonderland.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 De drie combinaties. De Casina, de Kovacs nou. en de Colman. Daar komt de Casina als eerste. Nou, daar is de... Ja, de eerste. Die pakt hij. En de tweede. Die pakt hij ook. En de derde, jawel! Ja, ja, ja, ja. ja. Hij yeah. ja, die heeft hij. Nou! One, two, three. En hij is done. Dat waren die zetraaarverbindungen. Ze horen het aan het publiek. Dat willen die mensen natuurlijk zien. Oh my gosh! Maken het heel interessant. He's got it. Wow! Hij oh, heeft oh, Crazy wild! Ja, goed, uh, het had net goed. Uh, had, ja, het is met Rexel, je kan hem net zo goed afvallen. Dus je bent zo uh, blij en dankbaar dat hij dan uh, inderdaad wel staat. Het uh, cruciale deel wat dat betreft, de drie vluchtelementen, die heeft hij te pakken. En er staat een enorme euforie de in the Flying Dutchman, Vliegende Hollander. Dat make... a de geschiedenis, niet? Wat een show, wat een show! Het is nog niet gedaan. Nu moet hij het netjes uit gaan maken, natuurlijk. Ja. Dit is belangrijk, nu wat nu komt. Die salto, de k 2. Oh, dit is een grotere fout hoor, die die man. Oei, oei, hij heeft een fout gemaakt. He, hij turnt wel gelukkig wel door. Kan hij doorgaan? Ja, hij kan doorgaan. Hij heeft wel iets vertraagd, maar hij gaat door. Ja, zo'n k 2 uh, ving die op met kromme armen, waardoor je niet recht uh, boven komt in de handstand. Nou, maar is alles beslissen, nu de afsprong. De afsprong. Hij staat, hij staat. Ja, hij heeft staat. En dan gaat de vuist omhoog. En hij staat. Ik sta, het is ongekend. Terwijl we eftes Zonderland daar tamelijk euforisch zien staan. Hij staat en hij vindt iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal naar het dak. Het gevoel wat ik had na die afsprong, gewoon blijdschap dat ik mijn eigen oefeningen goed heb gedaan. eftes Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven geturpt.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 Waar Fabian Hambueke nog een klein verschil had. Gaat hij over Hambueke heen? Gaat hij over Kaizu heen? Gaat hij over Zang heen? Of stopt niet? Iedereen kijkt naar het scorebord. En iedereen heeft natuurlijk vreselijk veel respect voor Edke. Ja! Hij heeft het! Heeft... 16,533. Zonderland staat op de eerste plaats. Het is ongelooflijk. Hij staat 1 hij staat één. Gaat het gebeuren? Goud voor de Turner. Gaat het gebeuren? Dat je dit mag meemaken, ongelooflijk. Wij zeiden ook van, uh, volgens mij we gewoon, zijn we bij geschiedenis schrijven geweest.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 elkaar echt uh, zo onschunnen. We're getting older and older and we we always were thinking for for the Olympic medals and uh, and this time I got silver and epke got gold so it's, it's just amazing it's like a dream. Hij wijst even naar die gouden medaille. Hier heb ik het allemaal voor gedaan en daar is er weer die vrolijke epke blik van ja, ik ben blij en wat mag die zijn? Olympisch turnkampioen. Een droom is waargemaakt. Nog nooit gebeurd in de geschiedenis van het Nederlandse turnen dat een individuele Olympische medaille wat gewonnen. Grootste medaille hoort. En zeker de mooiste. Do you know what? I heard a great quote before he got on. Some guys said to me, Well, we all think that Epke is the best in the world. Then he looked at me and he said, but now he's got 30 seconds to prove it. Ik kijk naar de tribune tegenover me Daar hangt de een spandoek. Fly, Epke, fly. En dat is precies wat hij heeft gedaan. Met goud als resultaat. LOS langs de lijn met Twan van Peperstraat.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 La Camisa Negra van Gohanes. Zometeen de reactie van de Nederlandse kampioen Allround Sven Kramer. Maar eerst blikken we terug op 2012. Gekscherend werd er al gezegd dat hij de laatste race op de Spelen kon surfen... met alleen een mast. Zo groot was zijn voorsprong. Torenhoog favoriet en hij wist het waar te maken. 2012, een onvergetelijk jaar voor Dorian van Rijsselbergen. Handen in de lucht. Kijk eens mama, zonder handen. En zo maakte hij het af. Dorian van Rijzelbergen won met gemak en op grote afstand van zijn concurrenten de gouden medaille bij het windsurfen. Nu, een paar maanden later, spreek ik met hem af op het strand op Texel. Texel is mijn, mijn home sweet home. Als ik, als ik thuis ben op Tessel, dan is het voor mij betekent het rust. En, uh, uh, nou vooral dat ik uh, lekker kan doen en laten wat ik wil. En dat ik niet uh, ja, dat, dat ik hier mijn rust kan vinden, maar weer zelf kan opladen voor het volgende moment dat ik weer naar het buitenland moet voor een wedstrijd of moet gaan trainen. Want hier train je niet. Surf je hier wel eens? Ja, ik surf hier wel eens. Inderdaad, ik train hier niet. Maar dit is echt puur voor de fun. Dus daarom heb ik ook een heel goed gevoel bij deze plek. En dat ik, uh, ja, dit, is, dit straalt voor mij alleen wel plezier uit. Van Rijsselbergen heeft het in zich om de wind te lezen. Met nog twee races te gaan is hij dus nu al olympisch kampioen. Nu al goud te pakken. Geen zwart gat nu. Oh, helemaal niet, nee. Nee, dat zou inderdaad kunnen, maar ik ben niet iemand die echt stil gaat zitten... en gaat denken van, zo, nou, wat zullen we nu eens doen? Het is meteen eigenlijk van het, uh, van het een naar het andere en meteen doorknap. Uitdagingen waar je overheen moet komen. Dus... Kitesurfen? Ja, inderdaad. Een klein uitstapje eventjes de andere richting in. Ja, dat moeten we even uitleggen, hè. Want na de Olympische Spelen was er besloten dat winter geen Olympische sport meer zou zijn... maar dat het kitesurfen werd. Dus toen ben jij gaan kitesurfen, maar inmiddels is alles weer teruggedraaid. En moet je toch weer gaan windsurfen? Ja, nou ja, de overstap uh, terug naar het Windsurf is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. En uh, nee, het was heel erg voor de hand liggend om natuurlijk weer terug te gaan. Want het, ja, het is wat ik kan en waar ik goed in ben. En uh, ja, 1 in 1 is 2. Dorian van Weeselbergen! Zo even een stukje naar je huis gereden. Bij je ouders woon je thuis, hè? Ja, inderdaad. Je bent hier een paar maanden per jaar? Ja, ongeveer vier maanden per jaar. Dus dan, uh, ja, als je dan naar een eigen appartement of huis komt. ...waar je nooit bent en vrij weinig leven in zit, ja, daar word ik niet heel vrolijk van, dus dan zit ik liever gewoon thuis. En hier vlak voor het huis een overkapping, en het, is allemaal, het ziet er allemaal uit als surfspullen. Ja, alle trapezes hangen hier die ik momenteel niet gebruik en de oude kaartspullen die niet meer olympisch zijn, dus ja, en een paar boards. Goedemiddag! Ja, al wat mee. In de keuken worden lekker eitjes gebakken. Ja, zeker! Met lams spek. Bent u blij dat hij weer thuis is? Ik ben heel blij dat hij weer thuis is. Het is, het is heerlijk, het is fijn voor hem. En, uh, hij heeft heel goed gesurfd. Zo'n prestatie dat je zonder zeiltje hoeft te varen... de laatste wedstrijden, ongekend. Dorian en Adrian, zijn oudere broer... die hebben op hun uh, twaalfde eigenlijk bij elkaar gezeten... en opgeschreven wat ze aan doelen hadden. Toen schreef Dorian al op dat hij... Uh, Tien jaar later de Olympische Spelen wilde gaan winnen. Maar wist je toen al dat je zo goed zou worden? Nou ja, kinderen mogen dromen, dus uh, ik droomde er wel van. Maar of ik het, ja, dat weet je niet als, uh, als 12, 13-jarige. Dorian van Rijsselbergen, gold medalist en olympic champion. Please stand for the national anthem of the Netherlands. Oh, hier hangt hij in de keuken. Ja. Je kijkt er niet eens meer naar om. Nou ja, niet daarom. Nee, ik kijk er elke ochtend naar. Hè? Want dus ik zit daar en dus ik kijk uh, recht uh, elke ochtend kijk naar de medaille. Ja. ja, ik weet het niet. Het is gewoon een voldoening. Een klein beetje voldoening wat je ziet hangen. Ja. Hieronder ook allemaal foto's. Is dit afgelopen zomer? Ja, natuurlijk. Ja. ja, dat is allemaal zonder haar. Dus Dan ja. is het afgelopen zomer. Was het wat je ervan verwacht had? Uh, ja, toch wel. Ja. Of misschien zelfs wel wat meer. Over vier jaar weer, hè? Ja, over vier jaar weer. En de World Cups die gaan natuurlijk het hele jaar door. Dus... Daar kunnen we ook weer wat van meepakken. Dorian van Rijsselbergen. Hij werd zojuist in Tiel voor de vijfde keer Nederlands kampioen. Gisteren wo won hij de vijf kilometer. Vandaag won hij de 1500 meter en werd hij tweede op de tien kilometer. Sven Kramer. Steven Dalebout in gesprek met de Nederlandse kampioen. Zo Sven, drie stoten in de rug van Jan Blokhuizen. Maar dat mocht wat hem betreft niet baten. Hoe voelde jij deze, deze tien kilometer? Nou ja... Het ging, ging goed. Ik heb lange tijd niet meer onder de 13 minuten gereden. Ik uh, moet wel zeggen, ze is wel even wennen. En, uh, hij moet nog wel stukken beter, maar uh, ja, ik denk dat dat wel uh, komen gaat. Was het echt een race tussen, tussen jullie twee in jouw hoofd ook? Of was je ook bezig met die tijd van Bob de Jong? Nou, ik ben eigenlijk helemaal niet zo met die tijd van Bob de Jong bezig geweest. Ik wilde gewoon lekker rijden. En, uh, ik, ik hoorde wel een paar keer dat, uh, dat, uh, dat Jan heel dichtbij kwam. dat hij in ieder geval snel aan de ronde tijden plaatste. En uh, ja, ik kon eigenlijk best wel goed pareren. Ja, best wel goed. De rondje 29,5 nog tussen. Ja, daarom dus niet zo slecht. We hebben Nederlands kampioen. Ja, is vier jaar geleden. Zeg, Als je achterom kijkt, dat bedoel ik figuurlijk, naar Jan Blokhuizen, zie je dan dat hij dichterbij komt? of Hoe denk jij daarover? Ja, even kijken. Tuurlijk komt hij dichterbij en dat ziet iedereen. Ik denk dat het ook mooi is en ik denk dat we elkaar naar een hoge niveau toe. Zolang je bovenaan staat is altijd heel leuk natuurlijk. Nou, was dit toernooi ook meer dan andere NK's? Een test voor jezelf, ja, hoe je ervoor stond? Hoe, hoe sta je ervoor? Nou, ik denk toch wel best wel goed. Uh, ja, Vorig jaar heb ik natuurlijk ook al een toernooi gewonnen, maar was het niet van, van dit niveau. En uh, ja, dit, is toch, dit is toch wel uh, weer een stap. Kijk even uit naar het EK. Uh, Zal dat ook vooral een strijd zijn tegen Blokhuizen? Ja, goed. Ik moet wel zeggen dat uh, Bukkel heeft wel een heel goed toernooi heeft gereden in, uh, in Noorwegen. Met een 5,9 en 1,46 en een uh, 6,20. Maar goed, ja, dus, ja we, we gaan het zien. En, uh, het, is, het is alweer snel weer. Maar goed, eerst nog een op 1500. Dat is ook nog, ja. En nog auto nieuw tussendoor? Ja, uh, tien uur leg ik op bed met de oordop hoor. Ga je I spend my time.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 ...van 2012 Ben Howard en keep your head up. Goed nieuws voor Rafael van der Vaart... ...want hij kan toch met zijn ploeg Hamburger SV... ...op 2 januari afreizen voor een trainingskamp naar Abu Dhabi. De Nederlands International trainde vandaag weer mee met de selectie. Van der Vaart was sinds november uitgeschakeld... ...vanwege een spierscheuring in zijn rechterbovenbeen. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Langste Lijn. Zometeen hier het uitgebreide NOS-journaal... ...en daarna de collega's van de VPRO met Plots. Dank voor het luisteren nog een zeer prettige bekend.